Ruim veertig jaar is voor hem lang genoeg Maar hij heeft nog wat jaren voor zijn boeg Een stuk of drie, dan mag hij met pensioen Tot die tijd wringt hem de werkschoen Laatste stukje loopbaan staat al vast Tot aan het eind der allerlaatste dag Als hij de zaak voorgoed verlaten mag Veertig jaar meer dan veertig jaar zijn jouw jaren van bezwaar. Veertig jaar, meer dan veertig jaar, maar hou vol eens ben je klaar. Veertig jaar, meer dan veertig jaar, maar hou vol, eens ben je klaar.